Clemens Peters met het NOS-journaal. Een groep Eindhovense kinderen is gisteren mishandeld door supporters van Pek Zwolle. Dat gebeurde na afloop van de wedstrijd FC Eindhoven-Pek Zwolle. Ongeveer 40 zwollenaren zochten de confrontatie met de politie. Een tiental van hun ging daarna naar een nabijgelegen hockeyveld... waar een groep jongeren aan het voetballen was. Volgens de politie werden de pupers bedreigd en werden er klappen uitgedeeld. Eén persoon is aangehouden en er wordt onderzoek ingesteld... om de rest van de verantwoordelijke op te sporen. In Nigeria zijn zeker 80 mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen... ontvoerd door gewapende mannen. Het gebeurt in het noordwesten van het land... waar de afgelopen jaren vaker ontvoeringen zijn. De gewapende bendes houden hun slachtoffers... soms maanden gevangen in kampen in de bossen. Ze eisen geld voor de vrijlating... of willen geld van lokale boeren voor het gebruik van hun grond. In de regio voert het Nigeriaanse leger vaak bombardementen uit... waar een strijd woedt met islamitische milities. In Horn in Limburg is afscheid genomen van Tweede Wereldoorlog-veteraan Leo Hendricks. Als eerbetoon vloog er een Spitfire over. Hendricks zag als 16-jarige de Duitse bezetters een dorp binnen marcheren. Hij vluchtte dan op naar Canada, kreeg een militaire training... en werd in 1942 in Engeland jachtvlieger op de Spitfire. Net voor de bevrijding werd hij uit de lucht geschoten... waardoor hij ernstig gewond raakte en in krijgsgevangenschap kwam. Hij werd door de Canadezen bevrijd. Hendricks overleed vorige week op 99-jarige leeftijd. Zeker 20 migranten worden vermist na een schipbreuk voor de kust van Tunesië. De opvarenden probeerden Italië te bereiken via de Middellandse Zee. 17 opvarenden konden door de kustwacht worden gered. Twee van hen verkeren in kritieke toestand. De route wordt momenteel veel gebruikt door mensensmokkelaars en is erg gevaarlijk. Het weer. Het is nog steeds zonnig. Al trekken vanuit het oosten nieuwe wolkenvelden het land in. Het blijft wel droog en het wordt 10 tot 15 graden. Morgen is het ook droog. Dan wordt het ook weer vrij zonnig. En dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de ANWB. Een opvallende file in Noord-Holland. Die staat op de N208 Heim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 staat drie kilometer file. De vertraging is wel bijna een half uur. Dit komt door het grote aantal bezoekers aan de Keukenhof. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Op Snap ken je natuurlijk van Rhythm is the Dancer. Maar ook dit was een uh, grote hit van Sir De Mary had a little boy aan het begin van uur drie, uh, Benno. Oké. Okay. Ja, we hebben het voetbal gehad. Uh, ja, het ja. begon vandaag al om uh, 1 uur. En uh, ja, Weesp, uh, daar speelden we vandaag. Uh, Weesp SV Zondvoort. Eindstand van die wedstrijd 3 tegen 3 geworden. Nou. in dit uur uh, ook weer heel wat informatie gaan het hebben over de Paashaas onder meer. Ja, de Paashaas dat is toch gelijk beginnen. Ja ja, ik jaar. ben wel benieuwd. Nou ja, tijdens de Paasdagen is er een politiepaashaas actief in de gemeente Bloemen en alles antwoord omdat er veel inbraken worden opgelost door beelden... en de oplettendheid van opwonenden... zijn de politieagenten van basisteam Kennemer-Kust... benieuwd of je de paarshaas ziet. Want deze paarshaas kan ook een inbreker zijn... die je woning of de woning van je buren... dat geeft niet, in het vizier heeft. De paarshaas gaat in de avondnacht van 9 op 10 april... en 10, 11 april op pad om zijn paaseieren langs te brengen. Als je deze paarshaas ziet... Te maken een foto of een kort filmpje met je mobiele telefoon. Wellicht heb je ook be beveiligingscamera's hangen of een camera, camera deurbel. Controleer dan of je hem op de beelden ziet. Want met dit bewijsmateriaal maak je kans op een mooie prijs. Nou, Ik ben waarop, benieuwd. Dat wat erop. Rob. Ja, en, spannend uh, hoor, de ja, paashaas ja, ja. op pad uh, hier in Stortvoort ook. Ik geef nu even een website, dan kan je het verder, uh, verder, <laughs> verder <naleiden>. uitzoeken. Ja, <laughs> ja dat, dat, dat is allemaal veel te lang om dat voor te lezen. Het is dus uh, politie.nl slash onderwerpen slash camera streepje in beeld uh, in... Ik streep je beeld. En, uh, dan, uh, Ik ben hem nou al kwijt. Uh, ja, ja, ja nou, nou, nou gewoon politie even googelen. Uh, Politieonderwerpen of politiecamera in beeld uh, googelen. Komt die vanzelf wel uit? En uh, dat is dan uh, gewoon een heel leuk initiatief. Gewoon van de politie. Zeker, de paashaas gaat dit weekend op pad. De politiepaashaas. Ja, de politiepaashaas. Hij ja, ja, ja. heeft die handboeien bij zich trouwens. Uh, waarschijnlijk wel, ja. Oh, ja dan je moet je uitkijken, uh, uh, Benno. Ja, ja. ja, maak geen grapjes met hem. Want is... bent, u is... bent gewaarschuwd. Klik, klik. klik, klik. <laughs> uh, afvoeren en wegwezen. Ja, ja. Je vindt jezelf terug in een celletje. <laughs> ja, nee, Oké, okay, zo dadelijk gaan we naar Frankrijk toe. Daarom hadden we ook in het vorige uur uiteraard als laatste de plaats van Maggie Riley en Mike Oldfield en uh, Too France. Want uh, ja, Rendel is dit weekend uh, daar uh, op het circuit. Uh, hoe heet het ook weer? Paul Ricard, hè? Paul Ricard. En gek genoeg, ik, ik zie dit nu dus helemaal op de website van ITCC. Je zie ik er helemaal niets van terug. Dus ik moet hem even ter verantwoording roepen. Oké, okay, hoe nou, kan dit? Over, over twee platen mm -hmm. horen we het. Uh, en een van die twee platen is deze zonnige plaats. Het is uh, rond de 13 graden hier in Stanford. Dus uh, ja, we hebben er uh, zin in. Even kijken hoor, is dit een goede? Het klinkt heel raar in ieder geval. Heb je de verkeerde? Ja, oh, het is een andere uitvoering. Maakt ook niet uit. De Gibson Brothers. De stadje zo'n plaat in, Benno. Hij klinkt heel anders. Ja. Is dat wel de goede plaat? Maar er wel heel erg. Uiteraard, ja. De 12 uh, hoorde je van Keesera, uh, Mia Vida. Uiteraard uh, lekkere zonnig muziek van uh, de Gibson Brothers waren dat. Zo dadelijk gaan we racen. Althans, wel of niet. Dat horen we van uh, Loos en daar uh, vanuit uh, Frankrijk. Maar is nog even een hele goede plaat. Dat moet ik altijd doen uh, voordat we naar Rendel uh, toe gaan. Ik ja, plaat uit, die in ieder geval gaat uh, goedkeuren als je onder de vork staat. Ja, <laughs> Zoals dat uh, zo mooi heet uh, bij ons. Uh, ik hoop dat uh, deze wel geslaagd is hoor. Ik denk het wel. De live versie gaan we draaien van Eric Clapton's Leila. Wat wil je doen als je lonely? No one waiting by your side. much too long You know it's just your foolish man. Hey, love got me on my knees baby. I'm begging darling, please baby. Darling, won't you ease my word? to let you Oh man, let you down Like if you, I feel in love Zet heel voorzichtig de schuiven open. Even kijken hoe uh, Rendel reageert op deze muziek. Uh, 200 punten. 200 punten! Dank u wel, ja. dank u wel! Applaus, u, applaus! <laughs> Freeboard. Ja, zo kunnen we wel naar Frankrijk toe gaan, hè. to France gaan we Benno. To France, ja. En daar is er onze Randall Lawson. En hij is een van de grote mannen achter de Youngtimers Touring Car Challenge, de ITCC. Uh, Randall, een hele goede middag. Ik zie foto's van je in een prachtig, overzorne overgrote Frankrijk. Is dat nog steeds zo? Ja, het is uh, een groot feest hier. De, de Grand Prix Historiek de Frans, ja. uh, waar ik nu zit. Uh, heel groot, uh, ja, uh, heel groot historisch even met, met heel veel Formule 1 en andere dingen. En uh, ja, gewoon, uh, we zitten nu net naar de wedstrijd te kijken van het Europese Formule 3 kampioenschap. Oké. Okay. Uh, waarin uh, mijn uh, teamgenootje Patrick is op op de tweede plaats ligt. Dus het gaat heel erg goed. Oh, maar zelf had je een ja. beetje pech, hè? Ik heb zelf een beetje pech helaas, uh, vanmorgen uh, tijdens, uh, ik deed een soort demo runs mee met ook allemaal verschillende auto's en ja. uh, met mijn Formule 3, maar de aandacht pas is gebroken. En ja, die hebben we oh. niet bij ons, dus het is uh, game over. Maar ik zit mega te genieten, dus het maakt allemaal niet uit. Het oh, maakt okay. allemaal niet uit. En, en je uh, ontmoet ja. nog allemaal oude helden, zo schrijf je op Facebook. Wie, wie ja. heb je allemaal ontmoeten? Dan, dan lopen hier een heleboel uh, uh, uh, mensen rond, uh, echt, uh, zeg maar de Jantje Lammers van Frankrijk. Zullen we het daar maar <laughs> De Jantje Lammers van Frankrijk. <laughs> ja, weet, weet je, nee, Dat kan niet hoor. Uh, vanmorgen, ik had vroeger uh, heel veel helden in de jaren 70. Uh, echte coureurs als uh, natuurlijk Emmers Fittipal, Jackie Stewart. Maar ook heel veel Franse rijders, waaronder René Anou en uh, Jean-Pierre Jarier. En die zijn hier en die zijn inmiddels ook al op leeftijd hoor. Die zijn ook al 76, 77 jaar. En uh, zoals je weet verzamelen ik ook helmen en ik had ja. een aantal helmen en die hebben ze allemaal netjes gezien. Dus oh, kijk, okay, gaaf. Heerlijke oude verhalen met elkaar te hebben. Ja, ja, dus dat ja. Dat was helemaal geweldig, dus... Dan, dan heb je gewoon... Ja, ik, ik moet even een beetje achteren, want Wat? het geluid uh, is uh, onverdomend hier. Uh, okay. Ja, Formule 3, ja. hè. Ja, Formule 3. Ja, en ja. Deze mogen nog wel wij maken, dus dit is lekker. Ja, ja, ja, dat kan me ook nog wel herinneren van de Formule 3 races die op uh, Dat uh, ongelooflijk veel geluid eraf uh, afkwam. Ja. En, ja, een paar weken geleden hadden we het over die auto op het circuit, hè, die ook zo'n geluid maakte. Ja. Ook de Formule 3 auto. Ja, ja precies. Ja, nou ja gewoon, uh, en, uh, de, deze maken nog iets meer herrie, hoor. Gewoon nee, heerlijk. En uh, het hele evenement trouwens, hè. we hebben ook... Uh, hier Charles uh, Leclerc in een Ferrari gezien, uh, maar ook de oude V10 uh, Formule 1 rijden, die maken toch echt heel erg Harry. Mm. En het kan allemaal. En, en, dat... en de mensen en dan zit hij echt op Tom. Ik denk, nou, ik wil wel een schatting gaan maken, maar het zit pompje, pompje vol. 10.000 uh, uh, nee, tienduizenden, tienduizenden mensen zijn er. Maar het is ook prachtig weer. Paasweekend, ook in Frankrijk natuurlijk. Ja. Prachtig weer. Over het pedal kan je echt gewoon niet lopen. Zo druk is het. En uh, uh, Bij alle eetentjes uh, tijdens de middagpauze... dan gaan die Fransen natuurlijk allemaal aan de wijn. Nou, dan sta je gewoon ongeveer drie uur voor je in de rij voor je eten. Dus uh, dat, uh, okay. dat is Helemaal geweldig. <laughs> en uh, op, Rindel, dat, <laughs> dat gaat het hele weekend door verder? Het hele paasweekend? Ja. Ja, uh, vanavond hebben ze zelfs nog een zes uur wedstrijd met Toerwagens. Zo. Die is, uh, die start om 6 uur en die gaat door tot 12 uur vanavond. Dus is ja, ja. een, een, een, een avondrace. En uh, morgenochtend begint het om 9 uur weer. En dat gaat door tot geloof ik 7 uur morgenavond. Dus zo, zo. Het is een uh, heel druk programma. Ja. Uh, en een prachtig programma. En jongens, het pedal hier staat vol met gemiddelde auto's. Vol met hele mooie dingen. Dus ja, het is echt uh, mega, mega genieten. Ja, dus, inderdaad. Wauw. Uh, ja, gewoon lekker. Ja, het is even 1200 kilometer ver. Dus je moet even een stuk tuffen. Oh, het was <laughs> nog verder dan ik, dan ik zei net. Ik dacht dat je tussen ja, de 500 ja. en 1000 Kilometer van nee, nee, nee, nee, het is, nee, We hebben er twee dagen over gedaan met de bus en trailertjes. Dus ja, ja. Want uh, je bent even een stukje aan het rijden, maar prachtige omgeving, ja jongens, het is hier gewoon 20 graden. Dus ja, eh, mogelijk lekker, lekker, Lekker ja. nou dat had Benno ook hoor. Mm. Bij, de, bij de school hier in Standfort. 20 punt. Ja. hoeveel was het daar, Benno? 20 punt. 20,9 20, 20. graden. Wim Getttenboch. Ja. Ja. Ja, ja, maar wij doen die energie zuinig. <laughs> dus, <hello. laughs> en waar zit je dan uh, in, in Frankrijk? Uh, ik heb hier de kaart van Frankrijk vormen. En bij Bordeaux, uh, Toulouse, dus Montpellier... Maar, nee, nee, helemaal de andere kant. Bij Marseille, net boven Marseille zitten we. Oké. Okay. Dus in die hoek moet je kijken... en daar zit het circuit Paulicais. Dat Het heet officieel Le Castellet. En, uh, en, en de, een circuit met een enorme geschiedenis... want in de jaren zeventig werd hij de toekomst gehouden. Ja. Uh, is toen een helemaal verwaarloosde baan. Toen heeft Bernie Eckerstam dit hele uh, park opgekocht, zeg maar. Oh ja. En die heeft het helemaal nieuw gemaakt. Jongens, één kan je vertellen... Als je het over faciliteiten hebt, nou zal ik het mag uh, gaan leer, hoor. Uh, alles is hier gewoon brandschoon, schoon, mooie pitmops. Uh, de wc's doen het hier allemaal, dat scheelt ook weer helemaal op. Alles wordt schoongemaakt. Maar je zit hier in een heel park omheen. Je kan hier ook nog uren wandelen. Dus oh. Het is hier gewoon een fantastische omgeving. Fantastische ja, ja. omgeving. Oké. Okay. Ik dus zie de, het hier op de Maar als, als, als je brood wil hebben, dan ben je 30 kilometer verder. Dat is het enige. Oké. Okay. Heel <laughs> <laughs> okay. ja, goed. Maar jij nog uh, wat foto's op, uh, op uh, social uh, zetten, Renold? De hele dag. Uh, we doen dat uh, sowieso op de Facebook van de Autoperson Beverwijk. Maak ik uh, constant filmpjes over alles. Uh, en we zetten gewoon. Eigenlijk post-constant foto's. Gewoon, uh, want die zie je zoveel te zien. En uh, ik, ik, ik ben hier gewoon vier dagen en ik zie nog niet eens alles. Dus, uh, want je loopt helemaal onder mijn route. Hè? En uh, dan moet er af en toe ook nog even uh, gecoacht worden om uh, iemand uh, nu uh, naar een hopelijke podiumplaats te coachen. Want Patrick gaat echt fantastisch, want hij ligt op plan tweede. En hij is op de... Uh, even kijken. Ja, hij is redelijk aan het inlopen op de koploper. Dus uh, ah, Dus we hebben ja. gezegd dat hij zijn bandjes moet sparen. In het begin van de wedstrijd dus het is het best, best wel warm. dat doet hij. En uh, nu gaat hij langzamerhand uh, gaat hij naar voren. Toe, dus dat gaat heel goed. Oké, okay, helemaal goed. Helemaal de, nee, nee, en het mooie is, mooi, hè, hij is de enige Nederlander. Hè, die meedoet hier in dat kampioenschap Oh ja, ook nog. En, en, ja, en de Fransen zijn niet blij met hem. want hij gaat echt hard. Oh, goed zo. Goed zo. Hartstikke leuk. Inderdaad, op uh, Autopassion Beverwijken... Uh, die... Uh, um, op Facebookpagina, daar vind je inderdaad leuke foto's en filmpjes van Rendel uh, uit dat uh, diepe Frankrijk. En, uh, nou Rendel, daar houden we je verder niet op. We wensen je een heel fijn weekend daar en we spreken volgende week, want dan zit je gewoon weer in BVWijk. Ik ben gewoon weer bij Bijverwijk, ik ben er gewoon weer. Goed zo. Oké, okay, fijne van. Pasen, Rindel. Fijne Pasen, veel plezier. Oké, dat was Rindel uh, vanuit uh, Frankrijk, ja. Dan moeten we gewoon even een uh, Frans plaat draaien. Ja, ja, ja. komt-ie aan. Uh, ja. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux.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 ja, donderdag, afgelopen donderdag was de Passion. We hebben er weer van genoten. En een, uh, een van die platen die uh, daar uh, gedraaid uh, werd... Ja. was het uh, nummer Grijs van... Uh, uh, hoe heet hij ook weer? God, hey. de computer gaat weer uh, gekke dingen doen. Oh. De Grijze, in ieder geval van Jaap Reesema. Hey, zo, uh, en, uh, ja, en ditmaal in de uitvoering... Uh, tijdens de Passion van Marlijn Weerdeburg...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 want alles is schrijf. Alles is schrijf. Alles heeft een water. Alles is oneindig. Alles is. Alles behalve hetzelfde. Doe jij niets meer bij me? Naar de rode draad, iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik. Ja... Afgelopen donderdag de uh, Passion, we hebben ervan genoten. 2,5 miljoen kijkers uh, naar de televisie uh, tijdens uh, dit uh, live uh, optreden. Oké. Okay. Onder meer van deze Marlijn Weerderburg met het nummer uh, grijs van Jaap Reesema het is half vijf geweest. Heb jij een beest, uh, Benno? Ja, ik, heb, ik ga zo aan het beesten van de week beginnen. Eerst even de stand van zaken van het uh, dierenhuis. Uh, Kennemelhond. Dat in maart ze vonden 21 katten, 11 konijnen en 46 honden een nieuw huisje. Kijk, dat zijn goede zaken. Zeker. Verder is de dierenbescherming op zoek naar vrijwilligers... die in hun eigen omgeving voorlichting willen geven op basisscholen... Als schoolvoorlichter speel je een leuke interactief spel met de klas. Zo leren kinderen spelende wijs van alles over dieren en dierenwelzijn. Vroeg geleerd is oud gedaan. Heb jij dierenwelzijn hoog in het vaandel staan? Dan vind je het leuk om met kinderen te werken. Nou, neem dan even contact op met dierenbescherming. En dat brengt ons gelijk weer op het dierenbeest van de week. Want um, dat is Safir. En Safir is een Engelse springer spaniel. En die is bij zijn vorige baas dus uit huis gehaald. En zo hebben we dat regelmatig op dat uh, we honden behandelen die niet goed verzorgd werden door hun vorige eigenaar. Uh, dus uh, over dierenwelzijn valt nog een hoop winst te behalen. Uh, Safir zelf is een zachte, aardige en vriendelijke hond. Een reu, een mannetjeshond, een, die gek is op aandacht. En als je de tijd voor hem neemt, vindt hij knuffelen heel erg fijn. Het liefste kruipt hij ook op schoot, uh, zodat uh, zeker weet dat je bij hem blijft. Uh, hij zoekt een baas die de tijd geeft en vooral geduld heeft... zodat Xavier uh, kan wennen aan zijn nieuwe baas en huis. Kinderen is hij niet gewend, maar uh, hij wil ze zelf wel best ontmoeten. Met andere honden kan hij prima overweg. Katten is op zich ook geen probleem. Ook al moet dat even nog ge, uh, uh, natuurlijk gewend worden. Uh, dat uh, hebben ze uitgeprobeerd in het dierenhuis, schrijven ze. En dat, uh, nou, dat is zonder problemen blijkbaar uh, afgelopen. Um, dus even samenvattend... Uh, Savier is geboren op 24 januari 2019. Is vanaf 31 maart in het asiel. Kan bij kinderen, kan bij andere honden, kan bij katten. Speciale zorg heeft hij niet nodig, is gecastreerd. Uh, kan alleen thuisblijven, dat moet rustig opgebouwd worden. Uh, verder is het onbekend. Kan mee in de auto. Uh, gedrag aan het lijn is goed. Beheerst, uh, oh, beheerst geen basiscommando's, moet wel geleerd. Is ze gelukkig zindelijk. Is ze waakzaam. Dat is ook altijd wel fijn als een hond een beetje waakzaam is. Vachverzorging uh, is trimmen. En kan loslopen. maar uh, Niet loslopen, maar kan wel aangeleerd worden. Nou, Savier in het dierentehuis Kermeland aan de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoorters. En als je een Savier in huis hebt, dan ben je de hemel te rijk, Benno. Is dat zo? Ja, die dingen zijn hartstikke duur, Savier. Oh, is dat niet een of nee, dat? Edelsteen? Een Edelsteen. Ja, ja, ja, ja dat uh, is schat en schat rijk. Schat en schat heemeltje rijk. Dus ja, ja. Savier in huis. Ja. Dieren thuis, Kennenbeland, Kees op straat nummer 5. Dat is het uh, dier van deze week. Het beest van deze week op de zaterdagmiddag. Straks nog uh, de inhaakdagen. We hebben nog uh, lekkere muziek onderweg. Dus ik zou blijven luisteren als ik jou was naar de Zandpots Radio. We zijn al 32 jaar met muziek en informatie. En als het golft, dan golft het goed. En dan zijn wij er ook bij. Uiteraard uh, CFM Zandvoort. Yeah. luister live onder meer naar 106.9. En DHB kanaal 6A in de regio van Zandvoort. er nog maar bij, uh, deze Winnie Houston, uh, Benno. Ja, jammer. Hadden we hadden nog heel veel goede en lekkere muziek gehad waar we met z'n allen van uh, konden genieten. Ja. Yep. Dijden in de jaren 80 wel trouwens uh, van uh, deze single I Wanna Dance With Somebody. Ben jij al klaar voor de pommes frites? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja ik zie het eigenlijk. Ja. Daar We gaan lekker frietjes. De, je, je wordt steeds vrolijker. Ja, heel Goed. Nou, wij gaan nog een uh, lekkere plaat uh, draaien. Paul de Leeuw en uh, Alder na, na, na. Ja, en Alder komt trouwens uh, uit, de, uit Zandvoort ook. Dus okay. daar mogen we best uh, trots op zijn. Zeker. Een mooi verhaal, oftewel een belle C'est un beau roman, c'est une belle histoire...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 Ik zit ook bijgebleven en iets anders verwachten we ook niet. Een ademloos gesprek, en misschien zie ik je ooit nog een hele Lekkere muziek op deze toch wel zonnige zaterdagmiddag. Je hoort uh, een oftewel een mooi verhaal, uh, Benno. Zeker. Nou ja, een, een mooi verhaal is dat Koningsdag er ook weer aankomt. Ja, en Zandvoort ik... altijd uh, mooie dingen organiseert uh, de Stichting Viering Nationale Feestdagen. Oké. Okay. Daar hebben we het dan over. Ja. Uh, daar komt die volgende afkorting zo dadelijk ook vandaan die je nog uh, krijgt. Ja. En uh, ja, die uh, zoeken vrijwilligers, want... Zonder vrijwilligers geen kinderspelen. Ja, precies. En euh, nou ja, we kregen dus een WhatsAppje. Jij kreeg het ieder al binnen. En die vragen, er wordt dus om vrijwilligers gevraagd, want. Euh Koningsdag is niet mogelijk zonder hulp van vrijwilligers. En daarom ook deze mail of appje. Verstuurd aan degene die het afgelopen jaren op Koningsdag op 5 mei hebben meegedaan. Oh, dat heb jij ook gedaan, Rob, blijkbaar. Nee, nee, nee. Oh. Maar ik ben van de pers, hè. Dus oh, je bent uh, van krijg de pers. ook. Ja, ja, ja. Nou, wat zijn ze? Ze zijn op zoek naar een grote groep vrijwilligers. die van 11 uur s ochtends tot 5 uur s middags willen helpen onder, bij de begeleiding van de kinderspelen. Daarnaast zoeken we een kleine groep vrijwilligers die ochtends vroeg al willen helpen bij de markt en bij de opbouw van de kinderspelen. Wat krijg je ervoor terug? Allereerst een hele leuke Koningsdag natuurlijk. Daarnaast is er een voor diegenen die helpen een lunch... Is er voor uh, iedereen weer een kleine financiële vergoeding? En organiseren we later in het jaar weer een gezellige evaluatieavond. Met een hapje en een dronkje, drankje. Wil je meedoen? Uh, dan kan dat. Uh, dan moet je even een mailtje sturen met welk dagdeel of dag je mee wilt doen, je leeftijd en je telefoonnummer. En dan komt het dan, uh, hoe, wat, wat was de afkorting? Stichting Viering Nationale Feestdagen. Ja, dat is uh, Simon, Victor, Nico, Ferdinand, uh, Zandvoort, aan elkaar allemaal, uh, apenstaatje, gmail.com. En uh, dan moeilijk, nog een keer? Uh, nou ja, uh, S, V, N, F, Zandvoort, gmail.com. Duidelijker zo. Oké, okay, ja. Okay, ja. nu is het duidelijk. Nu is het duidelijk. Oké. Okay. Um, nou, geef je dus lekker op. Um, even kijken even of we nog andere. Want ze hadden ook nog. Uh, de minimumleeftijd is bijvoorbeeld 16 jaar. Dat wilde ik eigenlijk nog uh, meegeven. Want uh, dat is voor degene die onder de 16 zijn. Die denken heel enthousiast. Ik doe mee. En dat zou dan op een teleurstelling uit kunnen lopen. Dat dus, willen we niet. Ja, nou, jouw hulp is uh, hard nodig. En kijk anders even op de website koningsdagzandvoort.nl. Koningsdagzandvoort.nl. En geef je op als vrijwilliger. Give the rest. deden we het met de muziek wat uh, rustiger aan, Benno. Met uh, deze Nederlandse groep uh, ja. Ten Sharp en You. Maar doen we het met de dag ook uh, rustiger aan? Uh, ja, het kan wel, want we hebben paasweekend natuurlijk. Ja, dus uh, extra lang uh, vrij weekend. Ja. En ook uh, de mogelijkheid om naar de bollen te gaan. Alhoewel, zou je dat doen vandaag en morgen en overmorgen? Alleen op de fiets is het een beetje bereikbaar, ja, denk ik. Het is super druk daar uh, rondom uh, de keukenhof. Ja. Nou ja, dat is niet zo gek, want uh, binnen twee, drie maanden dat het open is... moeten er 1 miljoen of meer mensen... Ja, 1.2 stond erop. 1.2 moeten er daar even doorheen. Dat is niet te geloven hoeveel mensen je dan per dag uh, moet verwerken, dat uh, de keukenhof. Goed, nou, morgen is het, uh, is vandaag, laten we even... We gaan vandaag beginnen, uh, is het Internationale Roma-dag. Wereld Roma-dag is een dag om te denken aan het Romaanse volk... en de problemen waar zij mee te maken hebben. Op veel plaatsen in de wereld wordt een iets wat excentrieke bevolkingsgroep... nog wel eens uitgestoten of niet begrepen. Vandaar dat er dus aandacht voor wordt gevraagd. Uh, morgen is het Dag van de Finse Taal en het is natuurlijk Pasen... Was maandag en dan zitten we alweer bij dinsdag 11 april is het Wereld Parkinson dag. Op deze dag vragen we extra dag voor iedereen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Dit jaar doen we dat met de documentaire De Gezichten van Parkinson. En met deze documentaire, en dan hebben we het over de Parkinson Stichting, uh, wordt duidelijk wat voor impact Parkinson heeft. Niet alleen op degene die de ziekte heeft, maar ook op zijn of haar naasten. Parkinson kent vele gezichten en nog steeds zien mensen deze ziekte vaak als een ziekte waarbij je trilt en die voorkomt bij oudere mensen. Maar wat doet die ziekte nu echt? Nou ja, dat is allemaal dus uh, wordt er afgevraagd en wordt behandeld blijkbaar in de documentaire. Um, om maar weer even over eten te beginnen. Uh, Rob, het is uh, dinsdag kaarswandu-dag. Oh, lekker? Oh, ja, dat is dus zo lekker. Ja, dat is heerlijk. Heerlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Dan woensdag is het internationale dag van de ruimtevaart. En dat deed mij denken aan uh, Space Expo. En Space Expo, dan denk je, jeetje, dat is ver weg. Nee hoor, dat ligt, uh, dat is al sinds jaren dag in Noordwijk. En ik had, uh, des, in die tijd had ik uh, een vast contact met een woordvoerder van Space Expo. En die, ja, die hebben natuurlijk regelmatig ook evenementjes. En die halen we dan in de uitzending. Kunnen we misschien ook wel weer gaan doen. En Rob, ja, weer wat om te eten. Woensdag is de dag van de drop. Ja, ja, ja. Jeetje, en we moeten al die paasheieren ja. nog wegwerken dan. Ja, ja, ook <laughs> precies. Het is internationale dag woensdag ook van roze. Dag tegen pesten, discriminatie, homofobie, transfobie enzovoorts enzovoorts. Het is ook woensdag... Vanwege de drop Nationale Poepdag. En uh, ieder jaar organiseert de maag, de maag lever -Darm stichting Nationale Poepdag. Lekker blijven hangen, hè? En uh, een dag die het leven is geroepen door deze stichting... om de relatie tussen ontlasting en gezondheid te benadrukken. Jij denkt uitzending zit er bijna op, ja, dus kan hij, nou uh, kan ik het er wel wel ingooien. Ik, ik ga straks patat eten, dus... Uh. Hoewel Jolanda Verstegen, die heeft al een lekker patatje op. Nou en, en, ja, in en, ieder geval vette happen. Vette happen, ja. Oh, ja. Okay. Uh, Internationale scrabble -dag, die bestaat ook. En het is aanstaande donderdag, ja. En, uh, nou, en daarmee hebben we eigenlijk alle dagen alweer gehad. Oké, okay, vandaag uh, wereldramadag, uh, een dag... Uh... Ja, dat een bepaald Roma-volk hebben we het dan over ja. niet begrepen wordt of verkeerd begrepen wordt. En dan kan ik maar één ding zeggen. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Oh ja, mooi. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren.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 Ik blijf nog lang en liefst nog langer, en laat me blijven wie ik ben. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Zeker, zeker, zeker. Laat me mijn eigen gang maar gaan, Benno. Zeker. Zeker toch? Ja, ja sluiten we ons helemaal bij aan. Ga lekker hier gewoon, Bij deze. Op naar de Pommes frites. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, we hadden het laatst nog over die uh, hartlongmachine die in die traumahelies komt. Ja, ja, ja. Nou, nu op RTL Nieuws op de website. Alle traumahelies krijgen binnen twee jaar een hartlongmachine aan boord. Nou, Eken. oud nieuws. In ja, oud nieuws. Ja. <laughs> hadden wij eerder. Ja, ja, ja, ja Lekker. Nou, dankjewel ja. weer. Was een leuke uitzending. Zeker. En we en, gaan uh, lekker eten. We gaan lekker eten. En we zeggen een heel fijn paasweekend. Zo is dat. En bedankt voor het luisteren. Ja, vooral de Duitsers, want uh, die zijn uh, massaal uh, richting uh, de Zandvoort uh, gekomen. Ja. En uh, ga ik nog een uh, laatste plaatje draaien? House Zee. Okay. Hier is Pieter Fox. Tot volgende week. Ja. Hoi, hoi. Dag. Hier ben ik geboren en laufe door de straat.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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan Traum te zien Dat haus aan zee Ik suche neues nieuw land